Zover het ritme van ZFM, via de kaf en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie wil dat er een diepgaand onderzoek komt... naar geweld tegen politiemensen in hun privé-tijd... Hij noemt de uitkomsten van een enquête van politievakbond ACP schokkend. 30% van de ondervraagden zegt in de vrije tijd wel eens het slachtoffer te zijn geweest van geweld dat te maken had met het werk. Bouwman wil dat de politie dergelijke zaken prioriteit geeft en ook adviseert die agenten om altijd aangifte te doen. Staatssecretaris Steven van Justitie is opgeroepen als getuige... in de zaak rond de Roermondse VVD'er Jos van Rij. Teven moet uitleg geven over een telefoongesprek... dat hij voerde met de oud-wethouder. Die wordt verdacht van corruptie. Het telefoongesprek had opgenomen moeten worden... maar dat gebeurde niet door een technische fout, zegt het Openbaar Ministerie. Teven wil niet reageren, omdat het om een lopende zaak gaat. Betogers hebben in de Thaise hoofdstad Bangkok... verschillende ministeries omsingeld... Ze willen de regering van premier Shinawatra tot aftreden dwingen. Vanwege de omzingeling blijven de ministeries van binnenlandse zaken, transport, en landbouw en toerisme vandaag dicht. Gisteren werd het ministerie van financiën al bezet. De protesten richten zich met name tegen premier Shinawatra, de zus van de voor corruptie veroordeelde oud-premier Thaksin. Gisteren kondigden zij in delen van Bangkok uh, uh, noodverordeningen af. De autoriteiten kunnen nu straten afsluiten, sneller optreden tegen geweld en ook een avondklok instellen. Met nog amper zeven maanden te gaan voor het WK voetbal ligt de bouw van twee stadions in Brazilië achter op schema. De FIFA rekent erop dat eind van het jaar alle stadions zijn opgeleverd. Maar in Cuiabá en Manaus gaat dat niet lukken. In Manaus, dat is de westelijkste speelstad, ligt het project ver achter op schema. Het weer, vanuit het noorden wat lichte buien, eerst nog met natte sneeuw, maar later droog en vanmiddag zelfs met zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. De de Sjombakker van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A15 van Europort naar Rotterdam, bij Rotterdam-Charles, twee kilometer. Er staat er een auto stil, er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en u luistert naar de lokale omroep CFM Zandvoort. Iedere wijk hoort dus hier op de dinsdagochtend van 11 tot 12. Mooie, oud-Hollandstalige muziek. Hollandstalig gids van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Bijzonder goedemorgen, u hoort als opening natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was natuurlijk van Louis Davids met weet je nog wel oudje, Een opname uit 19... 28, onderweg, dit uur onder andere, de havenzangers... Nico Haak, maar eerst Peter Cornelis Koelewijn... geboren in Eindhoven op 29 december 1940... Nederlandse zanger, producent en radio-dj. En vanaf de jaren 60 heeft hij regelmatig hits gescoord... als uitvoerend artiest en als producent... van het uitvoerend werk van andere artiesten. De allereerste grote hit had hij met uh, Kom van het Dak Af. Dit is een iets kleinere hit... De koele wij speel die dans. Speel die dans, speel die dans die ik deed met Dona Nina. Speel die dans, speel die dans, speel die dans, dan beleef ik alles meer. Gedaan. Ook Jan-Pieter, zo moe Zei al Laat me dat maar doen Toen vader met moeder Een uur was getrouwd Net in de winter Oh, wat hadden we het koud JP was er nog In die dagen niet bij en Daarom sta ik hier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 En leest de man. Eens meer, maar denk ik steeds aan jou. Mijn liefste meisje, waar ik zoveel van hou. Als wij weer gaan van. Dan moet ik zeggen, de havenzangers met Als We Weer Gaan Varen. En de havenzangers was natuurlijk een Nederlands volks- en feestmuziekband... uit de stad Apeldoorn. Ze werden opgericht in 1977... en afhankelijk waren ze gespecialiseerd in Oud-Hollandse Zeemansliederen. De band is vooral in het Nederlandse snabbelcircuit bekend... maar heeft eind jaren 80 ook in de Verenigde, Staaten, Verenigde Staten en Canada getoerd. Onder andere populaire hits van hun waren Greetje uit de polder uit 1979... Daar bij de waterkant in hetzelfde jaar. Die nummers waren oorspronkelijk van Eric Christiani. S'nachts na tweeën, 1983. En trouw niet voor je veertig bent, dat was in 1987. En het was oorspronkelijk lied van de Lolan Trio. En O Mona uit 1987. En nu horen Als Wij Weer Gaan Varen, een echt zeemanslied. En daarvoor Nico Haak en de panieksaaiers. Met Lama Doen uit 1976. En ook, ik hoor pijn peter, koelen wij met speel die dans. Onderweg zometeen, Ilonka, Biluska, de straaljagers... maar eerst die Nelleke met Souvenir van jou... Was Ilonka Biluska met De Leeuw slaapt vannacht. Oftewel, de parodie op The Line Sleeps Tonight. Daarvoor de strijljagers met dikke dijen. En ook hoorde u voorbij voorbijkomen het Souvenir van jou. De volgende artiest is Rijn de Vries. Geboren in Oeyong, het ligt in Java, toenmalig Nederlandse Indië. Hij is daar geboren op 27 juni 1942. Is bekend als Nederlands popmuzici en zanger. Hij was het vierde kind van de Nederlandse ouders. Hij verbleef de eerste drie jaar van zijn leven bij zijn moeder... in een jappenkamp voor vrouwen en kinderen. En zijn vader zat in een mannenkamp elders... na de bevrijding van de Japanners in 1945. En de hereniging met het gezinshoofd... ging het gezin terug naar Nederland... maar keerde wel weer terug naar Indonesië. Omdat zijn vader... daar werk kon krijgen als diplomatiek correspondent... in dienst van de Nederlandse regering. Rijden Fries...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 Zijn alle mannozers, er is er niet een meer die ducht. Maar ik ben 17 jaar, daarvoor nou, een jong. Ik ben 17 jaar, ik hou van het zon ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. <tied> Soms kijken de mensen me vertrouwend aan, dan vraag ik verwonderd wat heb ik gedaan. Schimpt niet op rassen.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 het is mis met de jeugd, zijn allemaal dozens. Er is er niet meer die deugt, maar ik ben 17 jaar. Daar een jong, ik ben 17 jaar. Ik hou van een zon, ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? 17 jaar, ik hou van de zon Ben ik daarom slecht Ben ik daarom slecht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 Als vrouw. Oh oh, Julie, ik ben zo verliefd. Oh Julie, zeg jou als je alsjeblieft. Want ik weet niet wat ik nog zou moeten zonder jou. Was het mannetje of romantiek, of was het muziek? Dat zij eens klap, zei ik al van jou. Maar waarom had ze mij toen zo gauw? Oh,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 Drummer van Mike Vincent met O.O. Julie. En daarvoor Willy Alberti, het Waar ben je? En ook Rijn de Vries kwam voorbij met Ik ben 17 jaar. De volgende artiesten zijn de Co's en Ambassumentenorkesten... uit Friesland. Ze werden opgericht in 1969 door accordeonist en boer... Kobus Algra uit Menalde, Samen met de zangeres Wietse Tjulker en drummer Simon Kromkamp. De groepsnaam is een samenvoeging van Wie... Van Wietzke, Co van Kopers en de S van Seimen. En in 1977 werd er toen 16-jarige Happy Hiemstra zangeres van de groep. En rond die tijd tekenden de Wico's een platencontract... en scoorden ze hun eerste hit. Happy Hiemstra verliet de groep alweer in 1978... om met uh, Happy Postmaat duo Happy en Happy te gaan vormen. Hier hoort ze dus nog als de Wico's... met het roze bed. Hey, bloem.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 En daar komt bovendien nog bij De koe moet net gemolken De generaal riep Rechtsomkeerd, we gaan naar huis toe Ongedeerd, wegmessen en wegtolken Naar huis toe op zijn koe De vijand was verslagen en de zegen was aan De mensen riepen oefie wat, hoera voor oe en vrede De koe lag s'avonds bij de haard Ze kregen een strikje in de staart En iedereen zong de vrede Oe, bedoemde, oe, bedoemde, oe, bedoemde, oe bedoemde, in In zijn ziek, hij joodelt en hij hart, niet spreekt hem van de weef. En voor de meester liep hij een egelwijs. Ja, hoog in de bergen diep in het land. Jan en Zwaan met Tiroler Houthakkersmars. En daarvoor Jeannette van Zutphen en Pierre Biersma met Oe van Oebelen. En ook de Wico's met het Rozebed. Zandvoort uit Zandvoort op de lokale omroep CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en het zit er weer op dat uurtje. Niet getreurd als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren... of u hebt een deel gemist aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Herhalen we dit programma nogmaals? Ik heb nog een paar stukjes muziek. Het cocktailtrio met daar bij de waterkant... maar eerst die Johnny Hoes met zo rijk als een oliesheik. En ik zeg misschien tot volgende week... en anders tot een andere keer. Tot ziens. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een oliesheik. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een oliesheik. Lieve mensen zatten in de grond naar bier. Dan was het nog veel leuker.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 Oboe oh, is verkleed als tovervee Ook al loopt ze bijna op de knieën Zij has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 Veel leuker hier, dan was ze toch veel. Ik zit hier al de hele dag, Hela Hola, maar als ik eens wat zeggen mag. Hela Hola, het is mij zeker niet gewund, want alle dranken zijn. Gewend. Staan. Aan de weg, doe wat ik zeg, gooi je de tent. Wie is hier aan de volgende De watertran, de Wie heeft natuurlijk water bij de mijn, De, doe no de is Ik ben hier voor het laatst geweest. Ik hou niet van een waterfeest. Geen Neemt het nu niet langer meer. Dus vraag ik voor de laatste keer. Wie is hier aan de vol van bij de waterkraan? De waterkraan, de waterkraan. Wie heeft natuurlijk water bij de wijk dan?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 You make